Vijf uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Griekse president doet laatste formatiepoging. De woningcorporatie Vestia schrapt zeker honderd banen. En Ruud van Nistelrooy stopt met voetballen. In Griekenland overlegt president Papoulias om half zeven weer met de leiders van de politieke partijen. Papoulias wil een regering van nationale eenheid vormen. De kans dat hem dat lukt is niet heel, nu de kleine partij Democratisch Links deelname aan zo'n regering heeft uitgesloten. De partij wil niet in een regering zitten als de grotere radicaal linkse partij Syriza ontbreekt. Syriza heeft al afgezegd voor de bijeenkomst van vanavond. De partij accepteert de bezuinigingen niet die de EU en het IMF hebben opgelegd in ruil voor miljarden euro's aan steun. Wel wil Syriza in de euro blijven.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 Vestia gaat zich meer richten op de provincie Zuid-Holland... en dan met name op Rotterdam en de regio Haaglanden. De woningen die Vestia bezit in het noorden en oosten van het land... hoopt de corporatie op termijn te kunnen verkopen aan andere corporaties. Vestia kwam vorig jaar in de financiële problemen. Het GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi denkt dat zijn partij onder zijn leiding... meer dan tien zetels kan halen bij de verkiezingen in september. Hij zei dat in Amsterdam, waar hij een toelichting gaf... op zijn kandidatuur voor het lijnstrekkerschap. GroenLinks heeft momenteel tien zetels in de Kamer... maar in de peilingen staat de partij op verlies. Dibi zei dat hij meer stemmen kan trekken... dan de huidige fractieleider Jolande Sap. Die verschillen zitten volgens Dibi niet in de inhoud... maar vooral in de stijl. Hij noemt zichzelf minder conventioneel dan Sap. Bondskanselier Merkel houdt vast aan haar beleid. Ook al is haar partij, de CDU, afgestraft... bij de verkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen... In een reactie noemt Merkel de nederlaag bitter en pijnlijk... maar ze benadrukt dat de economie in Duitsland en Europa alleen gezond kan worden... door een combinatie van bezuinigingen en stimuleringsmaatregelen. De CDU behaalde in Noord-Rijn-Westfalen het slechtste resultaat sinds de Tweede Wereldoorlog. De sociaaldemocratische SPD en de Groenen hebben daar nu de meerderheid. Een bewoonster van een verpleeghuis in Den Haag is overleden nadat ze een gloortablet had opgegeten. Het verpleeghuis Maria Hoeve heeft dat gemeld aan de inspectie voor de gezondheidszorg. Het overlijden was begin maart, maar is pas nu bekend geworden. Volgens Omroep West werd de vrouw te laat naar een ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde pas een dag nadat ze het tablet had opgegeten. Hoe ze eraan kwam is niet duidelijk. Het verpleeghuis komt later vandaag met een verklaring. Een topvrouw van de Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase... die verantwoordelijk is voor een verlies van 2 miljard dollar, stapt op... Ina Drew leidde de divisie van de bank waar een handelaar ongestoord zijn gang kon gaan. Drew werkte al 30 jaar bij het bedrijf en verdiende zo'n 16 miljoen dollar per jaar. Volgens de Wall Street Journal zal de handelaar die het verlies veroorzaakte ook vertrekken bij de bank. Hij stak veel geld in derivaten waarmee J.P. Morgan Chase zich wilde verzekeren tegen financiële risico's. Bij het herstel van de zendmast in Smilde hebben de bouwers het hoogste punt bereikt. De mast is nu 303 meter hoog... Dat is een paar meter hoger dan de mas die vorig jaar juli instortte bij een brand. In augustus moet het karwei klaar zijn. Noord-Nederland heeft dan weer een normale ontvangst van radio en televisie. De noodmas die na het instorten van Hogesmilde op de johan willem Friso kazerne werd geplaatst... is 100 meter hoog en had onvoldoende bereik. Ruud van Nistelrooy stopt met voetballen. De aanvaller van 35 zei op een persconferentie dat het hem niet meer lukt om op topniveau te spelen dat hij blij is dat hij nu nog zelf het moment van stoppen kan bepalen. Van Nistelrooy speelde zondag zijn laatste wedstrijd... voor Malaga in de Spaanse competitie. Hij voetbalde ook bij onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid... en kwam 70 keer uit voor het Nederlands elftal. Het weer vanavond breidt de neerslaggebied... zich langzaam uit over het westen en noorden van het land. Vannacht kan ook in de rest van het land wat regen vallen. De temperatuur daalt tot 6 graden. Morgen buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het hooguit 12 graden. AMLB verkeersinformatie Het is minder druk dan normaal gesproken op een maandagmiddag. De meeste files staan rond Utrecht. In totaal 43 kilometer. Maar een paar files vallen op op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij die met 2 kilometer. De rechte rijschok is daar dichter, ligt olie op de weg. En op de A12 Den Haag richting Arnhem is het rijden tussen knopen Dunette en Maarsbergen over 5 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. 7 over vijf, goedemiddag. Wie dagelijks meer dan vijf verschillende medicijnen slikt... moet om de tafel met de huisarts en met de apotheker. Een oproep aan met name oudere patiënten. Verwarring over pillen en over drankjes. We bellen met de dokter. En dat doen wij in de persoon van Monique Verduin... van het Nederlands Huisartsengenootschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het idee is uh, dat er wordt gekeken naar welke medicijnen je gebruikt. Goed kijken naar de onderlinge samenhang, ook of het effectief is. Dat klinkt natuurlijk heel logisch. Gebeurt dat nu niet? Jawel, dat gebeurt nu ook al. Maar deze richtlijn gaat over de meest kwetsbare groep ouderen. En uh, dat zijn uh, ouderen die meerdere aandoeningen hebben... en die daarnaast bijvoorbeeld ook een verminderde nier uh, nieren hebben die niet goed werkt... Of... Uh, die uh, regelmatig vallen en zo zijn er nog een aantal andere risicofactoren. En wij uh, uh, hebben gezien dat bij deze patiëntengroep het extra kwetsbaar is, het uh, medicijngebruik. Want die gebruiken uh, alles kriskras door elkaar en er is eigenlijk niet één arts die daar toezicht op houdt. Meestal zijn het inderdaad patiënten die meerdere aandoeningen hebben... en die dan ook niet aandoeningen hebben die met elkaar verband houden... maar hele verschillende aandoeningen, waardoor ze bijvoorbeeld ook bij hele verschillende specialisten... Komen. Wat is dan de bedoeling hiervan, dat de patiënt uiteindelijk minder medicijnen gaat slikken? De bedoeling is hiervan dat de patiënt uiteindelijk betere medicijnen gaat slikken die voor hem meer geschikt zijn. Dat kan voor patiënten zijn dat het uiteindelijk minder medicijnen worden, maar het kan ook zijn dat, er, dat we erachter komen dat er nog medicijnen ontbreken. Dus het zou ook kunnen zijn dat er voor patiënten dat meer medicijnen gaan slikken. En is die kennis eigenlijk wel aan, aanwezig, ook bij huisartsen en, en andere behandelende artsen, dat je precies weet welk middel hoe inwerkt op een ander middel? Het lijkt me behoorlijk ingewikkeld als iemand opeens met een, een doosje met uh, acht verschillende medicijnen aankomt zetten. Daarom is, er ook, uh, is deze richtlijn uh, opgezet en die is uh, opgezet met allerlei uh, specia met verschillende specialistenverenigingen. Ook met de verenigingen van de apothekers. Uh, het is ook een richtlijn die voor, voor uh, de patiënten die thuis bij de huisarts zijn, maar ook in het ziekenhuis is die uh, geschreven. En uh, het is de bedoeling dat, uh, dat we beginnen dan met een gesprek met de patiënt hoe die zijn uh, geneesmiddelenwerk gebruikt. Wat hij daarvan ervaart, of hij er vragen over heeft, problemen mee heeft, of hij misschien bijwerkingen ziet. En aan de, aan de hand van de informatie die we van de patiënt kijken, gaan een arts, en apotheker, dat hoeft niet per se de huisarts te zijn, maar voor een grote groep zal dat wel de huisarts zijn. Maar dat kan ook een andere generis, generalistisch werkende specialist in een ziekenhuis zijn, die kijkt naar het geneesmiddelgebruik samen met een apotheker. Maar het begint natuurlijk met die huisarts. En dan herinner ik me de afgelopen uh, anderhalf jaar vooral gesprekken met huisartsen die zeggen de druk wordt zo groot, we moeten bezuinigen. We hebben steeds minder tijd voor onze patiënten. Hebben huisartsen hier wel tijd voor? Um, dat klopt, dat huisartsen steeds uh, drukker krijgen, maar huisartsen krijgen gelukkig ook steeds meer ondersteuning. En het is niet zo dat zij al het uh, werk wat bij deze richtlijn komt, zelf hoeven doen. Zij kunnen ook de delen uit uh, of in onder hun verantwoordelijkheid laten doen en de praktijk ondersteunen. En het is de bedoeling dat daardoor door de, uh, jaarlijks goed naar die medicijnen te kijken, dat er ook uh, misschien wel uh, minder werk is. Of dat er minder acute visites kunnen zijn of wat dan ook. Dat, uh, het is bedoeld om problemen ik, te, te nu voorkomen. Het is bedoeld medicijngebruik. Maar ze kunnen dat nu samen misschien gestructureerder met de apotheker doen. En dat om uh, ook problemen te voorkomen. Monique Verduin van het Nederlands Huisartsengenootschap. Hartelijk dank. Dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Een andere chronische patiënt op de agenda in Brussel. Daar zijn de ministers van Financiën van de Eurolanders zojuist bij ingekomen. Op die rode loper daarbij, die bekende ingang. Uh, EU-correspondent Tijn Sardé. Tijn, is het inderdaad de chronisch zieke patiënt die hoog op de agenda staat? Griekenland? Ja, daar wordt het hier wel over gedacht. Ja. Nou, allereerst praten de ministers van Financiën van de eurozone hier vanavond... tijdens een diner over de economische vooruitzichten... die Eurocommissaris Reen afgelopen vrijdag presenteerde... Hè. Een lichte recessie, een licht herstel in zicht, je weet het misschien nog. Maar ja, alle gesprekken zullen hier uh, vandaag, vanavond en morgen in Brussel overschaduwd worden ja, door de zorgelijke situatie in Griekenland. Want het was wel opmerkelijk werkelijk de afgelopen dagen dat er plots zo openlijk werd gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone. Ja, bestuursleden van de Europese Centrale Bank, zelfs de Euro Europese Commissie, voorzitter Barroso, die flirte ermee. Die zei afgelopen weekend nog, Barroso dus, dat als een lid van een club zich niet aan de regels houdt, er eigenlijk geen reden is om lid te blijven van die club. Ah, vanochtend in Brussel bij de persconferentie van de commissie deed men weer heel driftig zijn best om die woorden van Barroso een beetje te nuanceren. Ja, want de commissie wil zich natuurlijk niet mengen in de politiek van een afzonderlijke lidstaat, officieel. Maar ja, dat is natuurlijk al lang de kwestie. Hè? Athene heeft zich te houden aan allerlei saneringsplannen die vanuit Brussel uh, worden opgelegd. Nou, we vroegen er een, twee minuten geleden uh, minister van Financiën, De Jager, naar. Die komt net hier uh, binnen in Brussel en die zei, ja, er valt gewoon niet meer te onderhandelen over al die afspraken die zijn gemaakt met Griekenland in de vuil. Dus voor al die noodhulp die het land heeft gekregen. En dit is uh, het, het bekende spel eigenlijk hè, tussen Europa en Griekenland. De Grieken kijken hoe ver ze gaan. Uh, Brussel voert de druk op. Uh, het gaat al eindeloos heen en weer. Ja, je zou het uh, op dit moment zelfs een beetje bluffpoker kunnen noemen. Hoe dan ook, er is echt een taboe doorbroken. Hè? Dat taboe op, nee, we moeten de club, de eurozone, bij elkaar houden. Nou, uh, maar het lijkt toch dat er een beetje een spelletje bluffpoker wordt gespeeld. De Grieken die hopen eigenlijk dat die dreigende taal vanuit Brussel dus inderdaad een beetje bluff is. Hè? Om dat politieke proces in Griekenland uh, toch te beïnvloeden... Maar ja, ondertussen hier in Brussel, deze ministers die nu aan tafel gaan... bij deze mensen, is echt het geduld op. Dat hoorde je allerlei ministers van andere landen net zeggen... toen ze hier over de rode loper inderdaad naar binnen kwamen. Maar ja, je hebt dus om te concluderen echt een enorme padstelling. In Griekenland wil Radicaal Links, dat nu een beetje aanzet is... Hè, die willen dus af van de Brusselse grepen, maar willen wel binnen de euro blijven, maar ja, buiten Griekenland wil men de Grieken best wel aan boord houden, maar het geduld is op. De taal wordt dreigender ja, en er wordt eigenlijk al rekening gehouden... met de uiterste consequentie dat Griekenland dus de eurozone verlaat. Tijn CD hoorde u vanuit Brussel en na half zes. Dan gaan we kijken hoe het staat met het geduld van de beurzen... met Griekenland en Europa. Is het een strategische keuze van hem? De steun die aart de Geus geeft aan cda kandidaat Mona Keizer? We gaan hem zo vragen. Eerst verkeersinformatie, Jolande van de Velden. Het blijft er niet al te drukke avondspitsen, Lucella. Weinig bijzonderheden, hoewel net is er een, een auto in brand gevlogen... op de A2 van de Bos naar Utrecht, bij Waardenburg. Daar is nu de rechte rijstrook dicht, daar staat zo'n 2 kilometer file. Ook richting de bos geeft dat vertraging. En verder is eigenlijk momenteel de langste file... die op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar staat bij Sliedrecht 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik aart Jan de Geus heeft zijn keuze voor de nieuwe lijsttrekker binnen het CDA bepaald. De Geus is de voorzitter van het strategisch beraad van het CDA, de denktank die de koers voor het nieuwe CDA heeft uitgezet. En die steun, de stem van de oud-minister, die gaat naar Mona Keizer, de reizende ster binnen het CDA. Meneer de Geus, goedemiddag. Goedemiddag. Wat weet u van Mona Keizer wat wij allemaal niet weten? Nou, ik, laat ik vooropstellen dat uh, de leiding van het CDA bij Siband Duma ook beslist in goede handen is. Maar voor de kop van het CDA zie ik dus Mona Keizer als de beste kandidaat. En ik heb haar weer kennen in die vijf maanden dat we in het Raad hebben gewerkt. Um, ja, ze is echt een talent. Ik denk ook echt dat ze het grote werk aan kan. Um, wat mij vooral opgevallen is dat ze een hele mooie mix heeft tussen solide en sociaal. He, ze spreekt warm over mensen, maar het is ook een hele broodnuchtere dame... Uh, ik denk dat het wethouderschap voor haar een hele prima leerschool is geweest. En ja, ze heeft een persoonlijkheid uh, die past aan de kop van onze lijst. Een wethouderschap in permanent en dan doe je het ook in Den Haag. Uh, nou, dat is niet zo 1, 2, 3. Het heeft uh, maar wat ik daarmee zeggen wil, is dat de druk de waar op dit moment wethouders in de gemeente politiek op onderstaan. En hoe je het sociaal beleid, hoe je financieel beleid enzovoort voor moet geven. Dat is uh, niet kinderachtig. Uh, maar dan hebben we het over een gemeenteraad. Meneer De Geus, u bent jarenlang minister geweest... en u hebt heel wat gezien uh, van wat fractieleiders op hun bord krijgen. Kan dat nou wel als je geen Haagse ervaring hebt... om dan nu het te gaan maken als CDA-lijsttrekker? Nou, ik heb haar dus vijf maanden meegemaakt... om de, over de strategische koers te kijken. Um, daarin is opgevallen dat zij heeft echt die goede mix... tussen solide en sociaal. Ze dat hebt u gezegd, maar ze heeft geen enkele Haagse ervaring? Nee, maar dat kan ook een voordeel zijn. Ze is niet belast met oudsfeer. Zij kan, uh, denk ik, ook uh, op basis van haar authenticiteit en haar passie, kan ze brede groepen aanspreken. Dus ik denk, Mona Keijzer die kan het verschil maken voor het CDA. Ja, Dan heeft u het over de campagne ook, neem ik aan. Maar stel dat ze gekozen wordt, dan is zij fractieleider. Dan uh, komt er een formatie aan. Binnen twee weken zit zij dan om de tafel met, met Mark Rutte bijvoorbeeld, Diederik Samsom... Uh, heb je dan genoeg bij je, als je nog, nog nooit een begrotingsjaar... bij wijze van spreken hebt meegemaakt in Den Haag... heb je dan genoeg bij je om, om dat goed te doen? Nou, ik, wat mij betreft, hoeft dat dus niet een uh, koffervol uh, verzameld leed... uit vroegere jaren te zijn. Nee, geen leed, erom... maar misschien wel een hoop nee. kennis over de AOW-hervorming... Uh, wat ja, ja, ja, natuurlijk niet om... in permanent speelt. Nee, maar je doet dat ook niet alleen. Het gaat erom dat je de persoonlijkheid hebt... dat je, dat je een uh, politieke club kan leiden. We hebben eerder in de geschiedenis gezien dat soms ook mensen... Heel snel naar de kop van de lijst kwamen. We hebben dat ook bij Wouter dat gezien. We hebben dat ja, die was toen andere... wel eventjes uh, staatssecretaris van Financiën geweest. Daar leer je natuurlijk ongelooflijk snel ja. in korte tijd veel dossiers kennen. Ja, nou ja, mijn, uh, mijn inschatting is, en uh, dat, dat baseer ik van het feit dat ik met haar heb gewerkt in het strategisch beraad. Dat zij ook uh, onderwerpen waar ze wat minder ervaring mee heeft. Dat ze die prima kan overzien. Dat zij de kwaliteit heeft uh, om strategisch te denken... en om ook dat vorm te geven in de politieke realiteit. Dus ik denk echt dat zij uh, met haar uh, kennis van zaken... maar ook met haar authenticiteit en haar passie het verschil kan maken. En speelt dan misschien ook mee dat u op dit moment uh, voor haar pleit... dat nu uit Peilingen blijkt dat de populariteit van Mona Keizer in de buurt komt van Sibran Buma? Nee, want ik heb uh, voordat die lijststukkenverkiezing begon, heb ik haar aangeraden uh, om ook kandidaat te zijn. Uh, ah, het nee, is ik uw heb... idee geweest? Het is uw ontdekking nee. ook? Nee, nee, nee. nee. We, zeiden, we hebben natuurlijk samengewerkt, maar toen het aan de orde was, toen heb ik haar aangeraden positief om, de, om kandidaat te zijn. En toen heb ik haar ook gezegd: uh, als het uh, zover komt dat je kandidaat bent. ...dan ben ik ook bereid om dat publiekelijk te stellen. Nou, die vraag heeft ze mij gesteld dit weekend. Dus wat dat betreft zeg ik dat nu. En dat heeft uh, verder niet te maken met de gebeurtenissen van de afgelopen week. Ze heeft gevraagd om dit in de openbaarheid te zeggen, haar verzoek. Uh, zij heeft gevraagd of ik dat in de openbaarheid wil zeggen. Ja, zo werkt dat. Dat, is, uh, dat ah, wij kan wij ook met anderen een... ja. zo gaan. Dat uh, het... lijkt de politieke is... ervaring uit, uh, Tim. U bent de Jack de Vries van Henk Breker, ja. hoor ik. U? u bent de Jack de Vries van Henk Bleker. Van Henk Bleker? De, de, de, de, de, de man die uh, de Jack de Vries steunt, natuurlijk Henk Bleker. Maar u steunt Mona Keizer. Uh, mocht zij het niet redden en het moeten afleggen tegen Haarsma Buma, wat moet zij dan gaan doen in Den Haag? Dat gaat ze gewoon in de, in de Tweede Kamer. Ik denk dat zij, uh, dat zij ook als, uh, als, als volksvertegenwoordiger uh, uh, niet aan de kop van een fractie prima tot de recht kan komen. Maar nogmaals. Kijk, Ik heb haar leren kennen, ik heb, uh, ik heb vijf, met, vijf maanden met haar gewerkt en in die tijd, uh, ik heb dan, dan zie je iets meer van iemand, dan zie je wat voor kennis iemand heeft, wat voor talent iemand heeft, je ziet ook wat voor persoonlijkheid iemand is. Nou, ik ben zelf lang genoeg in Den Haag actief geweest om te kunnen inschatten of iemand dat aankan. En ja, mijn vertrouwen heeft ze erin. Ik denk dat ze echt een hele leuke, nieuwe, goede kandidaat is voor het CDA. We gaan kijken hoe de rest van het CDA daarover denkt. aart de Geus, hartelijk dank. Tot de dienst. Je loogt tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal belinkt. Dat was wat denk je dat? Dat waren nog eens tijden, 1980. Wekenlang stond dit nummer van Harry Slingers drukwerk op nummer 1. Harry Slinger, goedemiddag. Uh, goedemiddag. En nu hebben we begrepen dat u dit nummer na 30 jaar opnieuw uitbrengt, 32 jaar. Ja, en met een aangepaste tekst die uh, meer op deze tijd is slaat. Aha, en hoe luidt die tekst? Nou, die tekst die gaat erover uh, dat mensen, uh, zeg maar, we leven nu in een tijd dat we ze... Dat de politiek een beetje aan de leiband van uh, het, de financiële markt loopt. En niet meer over mensen nadenkt. En uh, voor veel mensen gaan ook hun pensioenen nog eens een beetje in rook op. Zeker bijvoorbeeld voor de havenarbeiders van Rotterdam. Zeg, en dan zegt u dat u de tekst een beetje aanpast, maar je loog tegen mij. Blijft dat er wel in? Ja, nou, want we, we, we, je kan toch wel zeggen dat het Nederlandse uh, volk bijna wordt voorgelogen door uh, de banken, uh, de politiek, uh, noem maar op. <laughs> dat is toch niet te geloven of wel? Dus, dus dat blijft er wel in? Da, de, de, de, neem voor mij aan het refrein... Dat is nog steeds hetzelfde en het mag voor mij het lijflied worden voor de komende verkiezingen. Uh, u zegt dit nummer uh, is, is geschreven voor de mensen die daar de dupe van zijn. U had natuurlijk ook een heel nieuw nummer kunnen schrijven. Ja, maar het, het, het verbaasde mij zo dat na zoveel jaren, zeg maar na dertig jaar... Dat, dat er eigenlijk nog steeds niks veranderd is. Ja, want waar ging... Ik was toen acht, moet ik eerlijk zeggen. Waar ging dat toen eigenlijk nou, nou, over? Ik kan het helemaal meezingen, maar waar had u het nou eigenlijk voor bedoeld? Toen was het ook bedoeld, het was eigenlijk een soort, uh, uh, uh, ja, ook een protestlied naar de overheid toe. Want wat hadden ze toen fout gedaan? Nou, het, in 1980 nou, waren ze uh, zwaar aan het bezuinigen, hè? Toen we ook in een crisis, hè. Ja. En dat bleek ook achter, achteraf wel weer mee te vallen. En de, klopt het dat u het in 2001 ook nog een keer opnieuw heeft uitgebracht? Uh, toen is ze, aan de aanleiding van het zoveeljarig bestaan, is toen een... Uh, ik weet niet of er toen een single is uitgebracht, maar als jij dat zegt zal het wel zo zijn. Het is toen door de plantenmaatschappij IMAI hebben ze toen uh, een hele verzamelbox uitgebracht. Het wordt gewoon eindeloos gerecycled, maar u doet ja, toch ook nog ja, wel andere dingen toch? Ja, het is ook dingen, hè, maar... <laughs> maar u doet hopelijk ook nog wel iets anders dan elke keer weer dit uitbrengen. <laughs> Wij zijn druk bezig. Met, met de band uh, uh, samen, want daar uh, speelt tegenwoordig mijn zoon dan ook in. Uh, we zijn druk bezig om uh, een heel nieuw album ook op te nemen. Dus wat dat betreft, er dus komt nog genoeg aan. Nou, voelt u de vraag al aankomen? Nee. Oh. Nou, of u een klein stukje van dat nieuwe nummer over die havenarbeiders wil zingen... ja wat hij, hij hij is als het goed is is hij de woensdag te downloaden uh -huh. maar ik wil wel een klein stukje zingen nou, ja graag uh, als ik oud ben wil ik wat centen op zak en je zei dat kan ik wat aan doen nu heb je dan zelfs mijn centen gepakt er komt me weer vragen om poen uh, jaloog uh, nee oh. uh, <laughs> Zeg mij, wat is je verzoen? Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Zeg schat, denk je dat je me aan kan? Zeg schat, je bent heel wat van poland ah. En dat ga ik dus ook woensdagmorgen live met de band... Samen met 200 havenarbeiders bij de uh, e Egon voor de deur spelen. Want dan is het aandeelhoudersvergadering. Oké, okay. we hebben een voorproefje gekregen, meneer ja. Slinger. Harry Slinger. En we Slinger. hem op. Dank u wel. Oké. Okay. <laughs> Dag. <laughs> Dag. Nou ja, best wel wat meer mogen zingen, Lucelle. <laughs> Ik vond het al goed klinken zo. <laughs> GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi heeft zich gepresenteerd... als kandidaatlijsttrekker voor zijn partij. Hij acht zichzelf beter in staat kiezers aan te trekken... dan fractievoorzitter Jolande Sap. En hij is voor nieuwe politiek. Om dat te illustreren gooide hij in de geest van Weile Prins Klaus... een stropdas op de grond.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 Uh, vernieuwing. Nu wordt het een campagne met, met, met Jolande Saab. Met Jolande zal ik vooral uh, proberen duidelijk te maken dat ik geschikter ben voor deze functie. Dat ik meer kan betekenen voor GroenLinks en dat ik um, de partij weer een radicale vernieuwingspartij kan maken. U noemde net een hele reeks problemen op die u niet gaat oplossen, zoals mm -hmm. de financiële problemen. Wat gaat u dan wel oplossen? Nee, wat ik zeg is dat het idee dat 150 mannen en vrouwen in de Tweede Kamer dit soort maatschappelijke vraagstukken alleen kunnen oplossen, dat is een achterhaald idee. Dat heeft ook het wantrouwen richting de politiek enorm vergroot. Ik zie, um, en dat is ook wel een beetje de manier waarop ik politiek bedrijf... bijvoorbeeld met het kinderpardon, veel meer winst door ook buiten de Kamer, ook buiten parlementair invloed te verwerven. En vervolgens die invloed van buiten de Kamer... in de Kamer te gebruiken om je verhaal te vertellen. En dat is, en dat is wat ik ook probeer te, uh, Want jullie willen heel graag het verschil tussen mij en Jolande horen. Dat is het Uiteraard, want u kruist met harde Degens ja, voor het partijleiderschap ik, van GroenLinks. Zeker, en ik wil ook niet uh, zo'n politiek correcte kandidaat zijn... die dan vervolgens hele uh, makkelijke antwoorden geeft. Nee, ik wil het anders doen. En dat zit hem vooral in de stijl en zit hem vooral in de manier van politiek bedrijven. Ik denk dat ik meer nieuwe politiek ben dan niet alleen Jolande... maar dan eigenlijk alle lijsttrekkers. U houdt een pleidooi voor nieuwe politiek... maar uw um, kandidatuur, daar heeft u anderhalve week lang geheimzinnig over gedaan. Waarom in Vredesnaam? Ik vond het zelf belangrijk dat um, iedereen kon wennen aan het idee. Kijk, ik wil niet in mijn eentje naar buiten treden... en vervolgens iedereen confronteren met... oh, daar heb je het, over die, b en die. Ik wil ook dat um, binnen de partij, maar ook bij Jolande... dit gezien wordt als... Um, dit is democratie. Dit is principieel. De zittende macht, en dat vind ik echt principieel... moet altijd ter discussie gesteld kunnen worden. Moet altijd uitgedaagd kunnen worden. Omdat wij moeten kunnen overtuigen. Ook voor Jolande, als zij het wordt... Um, en ik wens haar heel veel succes in de strijd. Als zij het wordt, moet zij gedragen worden... en moet ze mensen hebben overtuigd. Ja, en Ondertussen was u anderhalve week het onderwerp van gesprek... voor iedereen die geïnteresseerd is in politiek. Nee, ja, lijkt me heel erg reclame. Nee, Het lijkt alsof politie dat leuk vinden of zo. Ja, het lijkt op strategie. Nee, totaal niet. Um, ik vond het niet leuk dat ik niet naar buiten kwam, want ik ben het type Kamerlid wat niet wil duiken. Wat meteen wil zeggen, bam, hier ben ik, dit is mijn verhaal. Dat kon even niet en nu kan het wel. En um, dit is mijn verhaal. Dat bam, wat betekent dat nou? Dat bam betekent, hier is het verhaal van GroenLinks. Um, het is meer dan ooit tijd om keuzes te maken en wij hebben echt fundamenteel andere toekomst voor ogen dan heel veel andere partijen. Weet je, die PSP-poster die ik je net noemde... Daar word, ik, daar, daar word ik warm van. Daarvan denk ik, dat is hoe je politiek bedrijft. Um, en dat wil ik gaan doen. Kunnen we u het dan ook ja, verwachten op zo'n poster? Mij niet naakt op zo'n poster, maar um, misschien de komende dagen wel een spannende poster. U zei, u zei net, uh, onacceptabel als we geen dubbele cijfers halen onder mijn leiding. Betekent dat dan dat u dan ook meteen weer weggaat als het niet lukt? Minimaal tien zetels ga ik van elkaar boksen. En anders?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 De juwelierswinkel in Den Haag, waarvan de eigenaar vorige maand werd doodgeschoten, verdwijnt. Dat heeft de weduwe van de juwelier besloten. De juwelier werd neergeschoten bij een overval. Hij overleed in het ziekenhuis. Twee mannen van 19 zijn gearresteerd. Beiden hebben hun betrokkenheid bekend. Woningcorporatie Vestia gaat zeker 100 banen schrappen. En misschien meer. Het gebeurt door het beëindigen van tijdelijke contracten. Maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Vestia gaat flink inkrimpen en zich sterker richt op de provincie Zuid-Holland. Bij het herstel van de zenmast in Smilde hebben de bouwers het hoogste punt bereikt. De mast is nu 303 meter hoog. Iets hoger dan de mast die vorig jaar juli instortte na een brand. In augustus moet de herbouw van de mast klaar zijn. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hoeber. In het noorden en noordwesten is het flink bewolkt... en op de Wadden is het daardoor maar een graad of 9. Terwijl in bijvoorbeeld het zuidoosten, waar de zon volop schijnt... het 18, bijna 19 graden is. En in het noordwesten valt er soms al wat regen, maar vannacht breidt deze zich over de rest van het land uit. hoewel deze pas in de vroege ochtend het uiterste oosten en zuidoosten gaat bereiken. En het is vannacht niet koud, want de maxima ligt op 6 graden. Morgen gaan er stevige buien vallen, ook met onweer, en soms schijnt ook even de zon. Er staat een matige tot krachtige wind uit het westen en het is fris, want het wordt niet warmer dan 11 tot 13 graden. Woensdag verloopt ook aan de koude kant, met middagtemperaturen rond 10 graden. En ook dan vallen er buien en de bewolking. En voor de douwtrappers ziet het er dan gunstig uit, want rond het ochtendgloren is het fris, maar wel droog en de zon gaat ook al snel schijnen. Hemervaart zelf en de vrijdag verlopen droog en in het weekend gaat de temperatuur ook langzaam weer omhoog. ANWB-verkeersinformatie. Het is duidelijk minder druk dan gebruikelijk op een maandagavond. Er staat nu 80 kilometer file. De meeste file staan in de Randstad en dan nou vooral rond Utrecht. Bij Amsterdam valt het wel mee. Wat opvalt is de lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat tussen afritkerk Kerkdriel en Knopendel 6 kilometer. Bij Waardenburg is de rechte reishok dicht. Daar staat een auto in brand. Geeft ook vertraging richting Den Bosch. Want daar staat tussen Knopendel en Waardenburg 2 kilometer.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 Het is vier minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De onrust rond Griekenland heeft een effect op de financiële markten. In Amsterdam sloot de AEX-index voor het eerst in maanden weer onder de 300 punten. Economieverslaggever Eva Hai. Nou weten we allemaal, je vertelt elke keer dat 300 punten vooral symbolisch is. Niet zo heel veel zeg, maar toch, dat laat de markt in de kant. Nee, want je ziet die 300 punten, die hadden we in december uh, eindelijk weer uh, bereikt. Daar zaten we overheen half december en nu zitten we er weer onder. Dus al die winsten van begin dit jaar, die, die zijn verdampt. En uh, dan kijk je naar uh, de staatsobligaties. Ja, want de staatsobligaties, daar zie je natuurlijk wel de effecten van de eurocrisis het meest. Uh, en dan zie je dat de rente op de Spaanse staatsobligaties op dit moment uh, aan het oplopen is, ook op de Italiaanse, maar je ziet het iets meer op de Spaanse nog. Uh, en opvallend dat het verzekeren van Spaanse staatsleningen nog nooit zo duur geweest is. En dat zegt niks anders dan dat beleggers toch bang zijn voor dat besmettingsgevaar. Als er een land uit die euro kan stappen, we weten nog niet of het gebeurt... maar als dat kan, zou er dan niet zomaar een tweede land ook uit die euro kunnen stappen. En Of zou in ieder geval Spanje ook kunnen uh, failliet gaan... in ieder geval zijn staatsleningen niet volledig afbetalen. En daar wordt op gespeculeerd... Oké, okay, want je bent net in Griekenland geweest. Ja. Hoe is de stemming daar? Willen ze nou echt uit die euro? Nou, Eigenlijk wil bijna niemand daar uit die euro. Er zijn partijen die uit die euro willen... maar de meeste mensen, 80 procent van de mensen... wil niet uit die euro. En toch hebben ze het gevoel dat ze zomaar kunnen stemmen... op partijen die dat hele bezuinigingspakket met Europa uh, weg willen hebben. Uh, en dat gevoel dat komt een beetje uit het idee... dat ze niks meer te verliezen hebben. Ze zien die economie omlaag gaan. Uh, ze denken dat als we nou maar hele ander politici aan de macht uh, brengen. Frisse politici die ook tegen het establishment aanschoppen, uh, die niet corrupt zijn, die eindelijk eens voor hun die zaken gaat opknappen, dat dan weer alleen maar alles beter kan worden. En dat er ook heel slecht onderhandeld is door die oude partijen, dat ze in een soort uh, complot zaten met Europa om Griekenland zo ver mogelijk uit te persen. Dat is eigenlijk de algemene gedachte. Het grootste probleem in Griekenland is het gebrek aan vertrouwen wat de mensen hebben in hun eigen politici, in media. Want ze horen natuurlijk nu van die gevestigde de partij van vroeger van jongens alsjeblieft stem niet op deze partij want betekent de stem tegen de euro. Ze geloven ze gewoon niet. Hmm. En, en misschien gaan ze in juni weer naar de stembus. Hè? Ja. Dat hangt ervan af of er een nieuwe regering gevormd kan worden. Tot ja. nu toe niet. Daar gaan ze vanavond weer ja. over praten. Hoe reëel is het om te denken dat als die verkiezingen komen dat het dan nog lukt om Griekenland in die euro te houden? Nou ja niks is onmogelijk. Hè? Laten we daarmee beginnen want in Griekenland kan altijd alles weer heel anders lopen dan je nu kunt voorstellen. Maar uh, we hebben de laatste opiniepeilingen, die, die gaan al over die nieuwe verkiezingen. En dan zie je dat die radicaal linkse partij Syriza als grootste uit de bus komt. Nou hebben ze in Griekenland die kieswet net voor die vorige verkiezingen veranderd. De grootste partij in Griekenland krijgt 50 bonuszetels om makkelijker een regering te vormen. Dus die radicaal linkse partij krijgt 50 bonuszetels extra. En die kunnen dan zomaar een meerderheid vormen van partijen die weg uit die bezuinigingen willen. Nou ja, en wat gebeurt er dan? In juni heeft Griekenland weer acuut geld nodig. Want dan is het geld gewoon op. Kunnen ze hun ambtenaren niet meer betalen. Gaat, uh, is dit stoere praat van Syriza? Of gaan ze toch in juni na die verkiezingen met Europa om tafel zitten... en zeggen ze, nou weet je, doe die bezuinigingspakketten uh, toch maar wel... en dan geven wij dit, geven jullie dat en komen we eruit. Ik kan het me bijna niet voorstellen, als je ziet... wat voor taal op dit moment gebezigd wordt door die... Uh, radicalere partijen. Terwijl bovendien die Griekse economie nagenoeg stilstaat. Ja. En die onzekerheid helpt er ook niet bij. Nee, want uh, je ziet dat overheidsdiensten tijdens verkiezingstijd al op halve kracht uh, draaien. Uh, overheid betaalt ook zijn rekeningen niet meer. Maar je ziet het ook bij ondernemers, dat is al veel langer aan de gang. Die krijgen gewoon hun rekeningen niet betaald van hun klanten. Die zijn, ik was bij een ondernemer, die is gewoon gratis diensten aan het verlenen, een IT-bedrijf. Om maar uh, te kijken, misschien krijgen we op den duur uh, dat geld wel terug. Werknemers die gewoon al in geen maanden betaald hebben gekregen. Dat kan natuurlijk niet heel lang zo doorgaan. En misschien nog erger, de banken. Uh, mensen hebben massaal hun spaartegoeden weggehaald van de banken. Ik denk dat met al dat gespeculeer over Griekenland wel of niet in die euro... dat dat alleen nog maar erger wordt. Buiten gewoon uh, sombere tijden. Niks is onmogelijk, dat is wat ik gehoord heb. Ja, het kan ja. altijd nog anders uitpakken in Griekenland. Onthoud dat. Dankjewel, je wel, Eva. Van Griekenland gaan we naar Frankrijk. Want het heeft Frankrijk een jaar geleden nogal in de band gehouden... het gezondheidsschandaal rond het medicijn Mediator. Dat medicijn veroorzaakte mogelijk honderden doden. Vandaag is het proces tegen de fabrikant begonnen. Correspondent Ron Linker in Parijs. <coughs> Ron, excuus. Mediator, wat was dat ook alweer voor medicijn? Dat is een medicijn tegen. Uh, uh, dat, dat hier op grote schaal wordt ingezet voor diabetes patiënten. Maar dat ook uh, uh, werd voorgeschreven als dieetmiddel. omdat het de eetlust afremt. Vijf miljoen Fransen hebben het geslikt. Maar de werkzame stof in Mediator. dat is norfenfluramide. dat is het probleem. Want dat kan de hartkleppen aantasten. En daaraan zijn dus honderden, misschien wel duizenden mensen overleden in Frankrijk. Dat product dat werd in Nederland al. Uh, in 1984 uit de handel genomen en hier in Frankrijk uh, pas in 2009. Uh, dus vanochtend begon de rechtszaak, de fabrikant van Mediator. Die zat zelf ook in de zaal. Jacques Servier, 90 jaar oud inmiddels. En volgens de advocaat van de slachtoffers wilden ze van hem vandaag maar één woord horen. Les victimes, la chose un mot. Un mot de een woord. of reconnaissance. de compassion. La chose qu elles, qu elles me is een ze een veroordeling willen ze dus, maar ook een woord van erkenning, spijt, medeleven. Dat wilden de slachtoffers horen vandaag, maar hij is eh, niet aan het woord gekomen in de rechtszaal. De eigenaar Jacques Servier. En dit schandaal kwam een jaar geleden aan het licht. Is er inmiddels al meer duidelijk over waarom dat medicijn... toch zo lang op de markt bleef? Want in andere landen was het al jaren verboden. Klopt. En hier in Frankrijk heeft het 30 jaar lang uh, in de apotheken gelegen. Dat is toch een van de vragen die tijdens deze rechtszaken moet worden opgehelderd. Want het blijft vreemd dat landen in, uh, om Frankrijk heen... dat daar het middel uit de handel werd genomen. Maar hier in Frankrijk niet sterker nog... Die Servier kreeg in 2009 nog een onderscheiding van president Sarkozy voor zijn verdiensten voor Frankrijk. Sarkozy die trouwens als advocaat Servier ooit nog eens als klant heeft gehad. Het is de tweede keer in korte tijd dat de controle op medische producten in Frankrijk in opspraak is geraakt. Denk aan die PIP borstimplantaten van vorig jaar. Die zaken hebben niets met elkaar te maken. Maar het is toch de tweede keer dat vermoedelijk ondeugdelijke producten te lang verstrekt zijn aan Franse patiënten. Ja, dan blijft het wel opmerkelijk, inderdaad. Als je bedenkt dat in Nederland dit medicijn al in 1984 werd verboden. Hoe dan ook. Vandaag dus de eerste dag van het proces. Hoe is dat verlopen? Het is een hele gecompliceerde aangelegenheid met uh, heel veel gedupeerde uh, mogelijke slachtoffers. Dus het begon vandaag heel voorzichtig met uh, belangrijke, maar procedurele zaken. Servier wordt vervolgd op uh, verschillende plaatsen in Frankrijk. In Nanterre vandaag, maar ook in Parijs. En zijn advocaten hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Want feitelijk staat Servier in Nanterre terecht voor bedrog, voor misleiding eh, en in Parijs voor het toebrengen van medisch letsel. Nou ja, die zaken die hebben zoveel met elkaar te maken, zeggen ze, dat je ze niet los kunt zien. Dus die advocaten hebben daarover een klacht ingediend. Daarover moet nu eerst een beslissing worden genomen en dat kwam allemaal ter sprake op dag 1 van het proces. Ron Linker was dat vanuit Parijs dresscode orange, oranje, dat gaan we straks zien op de camping. Daar hoort zorg ik meer over. Eerste verkeersinformatie, Jolande van de Velden. Een lange file Lucella op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Over het Kerkdriel en Knopendel, 8 kilometer. Heeft nu te maken met bergingswerkzaamheden. daar stond een auto in brand. Tussen Waardenburg en Knopendel is de reisrook dicht. Geeft ook wat vertraging richting Den Bosch, daar staat 2 kilometer... En net een aanreding op de A12 Den Haag richting Utrecht... bij Zoetermeer, 3 kilometer. De rechte reischok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdijk. De Nederlandse selectie is begonnen met de voorbereiding... op het EK-voetbal in Polen en Oekraïne... Op een paar na meldde de uh, selectie zich vanmiddag in het Gelderse Hoenderlo... waar het trainingskamp is belegd. Om half zes is bondcoach Bert van Marwijk begonnen met de eerste training... en daarbij is ook Bas Tegeler. Bas, hoe compleet is de groep die nu aan de training is begonnen? Nou, niet, want uh, het enige wat nu op het veld staat zijn 18 spelers in totaal. Uh, zijn spelers die hun geld verdienen in de Nederlandse competitie. Aangevuld met de heer Paulus en Martins uh, daar moet je ook nog bij zeggen dat de twee van Twente die bij deze selectie horen, namelijk Oma John en Lux de Jong, uh, wel hier zijn geweest vandaag. Maar uh, weer naar huis zijn gegaan. De een is licht geblesseerd en de ander krijgt rust. Dus het, uh, het bepaalt niet, niet eens in de buurt van, de EK-selectie. En veel to toppers die dus ontbreken. Wat is dan het doel van deze training? Ja, kijk, je moet mensen dat twintig zien heel stom, maar ook bezighouden. Spelers die te lang niet doen, dat is niet handig. Dus dat speelt mee. De Bondscoach wil gewoon zoveel mogelijk spelers aan het werk zien. Dat bijvoorbeeld die twee gegevens die er nu bij zitten, Mulder en Sillissen. Dat vindt hij plezierig. Je wil ook wat te kiezen hebben. En een aantal van deze jongens gaat natuurlijk misschien wel mee. Maar Je kan ook moeilijk zeggen, ik kies er nu vast, dan sta ik vijf mensen op het trainingsveld. Dat heeft ook geen zin. Dus met deze groep kan je in ieder geval het een en ander doen. En voor de jongens die straks afvallen, en een aantal weet dat echt wel... Die hebben toch in ieder geval niet het gevoel dat ze twee dagen zelf met de keizer spelen. Ja, de, Bas, kijk even of je een kwartslag kan draaien. Of, of helemaal. Even iets meer uit de wind, want soms horen we je niet. Um, als je kijkt naar de opdracht voor Van Marwijk. Hij he, heeft nog een paar weken natuurlijk. Wat worden de belangrijkste vraagstukken nog voor hem? Uh, nou, ik denk dat hij eerste is. Uh, zal proberen om die selectie helemaal uh, te krijgen zoals hier. En hoop dat het iemand is zal zijn. Uh, als dat zo is, en hij heeft 23 mannen mee die op reis gaat, dan wordt het belangrijkste vraagstuk, maar goed, daarmee vertel ik geen nieuws. Uh, wat doet hij met de kwestie hunterlaag van Persie? Want dat is eigenlijk het enige echte hete hangijzer. De linksbek is natuurlijk na het vertrek van Pieters ook een verhaal, want wat wil je daarmee? Wil je iets proberen met schaars of wil je toch Immanuel daar neerzetten? Dat zijn in ieder geval mogelijkheden, maar die spitspositie, waardoor je echt in je elfo moet gaan sleutelen... En er ook mensen uit moet gaan halen die er de afgelopen jaren telkens in hebben gestaan. Ik denk dat dat de grootste kwestie gaat worden. Ze zijn nu in Hoenderlo. Uh, wat wordt de route naar Polen en Oekraïne? Uh, het is nu uh, twee dagen trainen in Hoenderlo, vandaag en morgen. Dan vertrekt het gezelschap uh, weliswaar uitgedund, met 27 spelers naar uh, Lausanne komende donderdag. Daar volgt een trainingskamp van een dag of tien. Dan komen ze de zaterdag erop weer terug naar Nederland. Spelen ze in Nederland nog een uh, drietal oefenwedstrijden in de periode van helemaal een dag op 8-9. En dan is het 4 juni vertrekken naar Krakau. en 9 juni de eerste wedstrijd in Gharkiv. En ga jij er elke dag bij zijn, Bas? Ja, en dan zal ik proberen elke keer een kwartslag te draaien. <laughs> Oké, <Okay>, hartstikke goed. <laughs> Volgende keer hebben we het over de hesjes. Want dat is ja, ook alweer word. veel te lang geleden Moe dat meeniging. we dat hebben gedaan. Bas je dankjewel vanuit Hoenderlo. Hoe gaan straks de Oranje Fans hun tent opzetten? Met wat voor kwartslag gaan ze die draaien om ook niet in de wind te komen staan? Want even, want dan gaat u ook weer beelden zien van de Oranje Camping. Het begon ooit door een spontaan idee in de kroeg. Maar sinds 2004 is het uitgegroeid tot een commercieel concept waarmee flink geld wordt verdiend. Het is de thuisbasis. Voor Oranje fans tijdens grote sportevenementen. Vanmiddag werden deze plannen bekendgemaakt voor komende zomer. Op een grasveldje in Breda is een mini-Oranje camping verrezen met koepelteentjes, een barbecue en campingstoeltjes. Zit op zich prima hè, campingstoeltjes. Volgens mij zit het een heerlijk comfortabel dingetje. Niets mis mee? Nee, absoluut niet. Het is de persconferentie van de Oranje Camping, of althans de organisatie daarvan. Dit jaar niet alleen op het EK voetbal, maar ook op de Olympische Spelen. Jokko de Wit, bedenker, geestelijk vader van het concept Oranje Camping. Ook begonnen tijdens het EK in Portugal, dat was de eerste Oranje Camping. En nu in de Oekraïne, hoe anders is dat? Ja, ik denk voornamelijk de manier van zaken doen uh, is anders. Uh, alhoewel het in Portugal uh, in 2004 ook nog wel redelijk uh, um, nou ja, op, op, op een een-op-een op een manier zeg maar, uh, georganiseerd werd. Uh, het is alleen dat we nu wat, wat meer in de pixels staan en uh, ook veel meer over, over bijvoorbeeld veiligheid moeten nadenken. Uh, dat is eigenlijk, eigenlijk het grootste verschil met, uh, met Portugal. Conceptmatig is er eigenlijk niets anders. Nee. Behalve dat we nu dan de, de, de safari-tenten in, in allerlei luxe vormen hebben. Uh, en toen waren het alleen maar koepeltentjes. Hoe ziet graag Koffer eruit? Als we even een paar... Weken naar voren springen in de tijd? Oranje. Dat is dat zeker is. Maar die camping? De camping wordt, wordt, wordt echt letterlijk onze mooiste locatie ooit. Het is een, een schiereiland waar uh, heel veel gerecreëerd wordt door families in het weekend. Uh, strand, water, uh, bomen. Zodat het een beetje nog schaduw is. Het gaat namelijk heel warm zijn. Uh, vandaag is het 27 graden en de nou, verwachting is dat het alleen nog maar een beetje oploopt. Uh, ja, de camping is, is, is echt heel mooi. Mif. Veiligheid is een thema dat heel vaak genoemd wordt. Wat wordt daaraan gedaan? Want... Ja, men is toch een beetje bang dat het daar uit de hand gaat lopen met eh, inbraken, diefstallen, eh, zakkenrollerij en dat soort dingen. Ja, nou ja, kijk, je locatie je bepaalt voor, voor ons als organisatie natuurlijk heel veel over hoe je dat moet inrichten. Uh, in zijn algemeenheid gaan we altijd eerst naar de ambassade in het land waar, waar dingen georganiseerd worden. En vragen we van advies over welke, welke wegen we moeten bewandelen, wie we moeten informeren, met wie we moeten samenwerken. Uh, en zo ook dit keer. Dus we hebben met, met alle partijen die, uh, nou, die, die daar invloed op kunnen uitoefenen, uh, uitvoerig gesprekken gehad. Uh, en het hele plan staat als een huis. We zijn, we zijn onderdeel van, van het plan van de stad zelf. Uh, en daarmee zullen we, zullen we alles wat je net uh, schetste kunnen voorkomen. En wordt het ook druk op die camping? Want Garkov is natuurlijk wel een eind weg. Heel veel mensen ja, kijken toch een beetje op tegen die lange afstand. Nou ja, we hebben inmiddels uh, zeven eigen vluchten die, uh, die uh, nou ja, bijna vol zitten. We hebben nog ongeveer 250 arrangementen die uh, beschikbaar zijn. Um, dus ja, wij verwachten ongeveer tussen de 1000 en 1200 mensen per wedstrijd op de camping. Uh, tenzij er nog een enorme toestroom komt, dan, uh, dan zullen we altijd zorgen dat, uh, dat iedereen uh, uh, gehuisvest wordt. Ja. Dan de Olympische Spelen, dat is nieuw. Ja. Waarom een, een oranje camping in Londen? Want... Uh, Mensen die naar de Olympische Spelen gaan zijn toch niet echt kampeerders? Nou ja, dat is, dat is niet helemaal waar. Ik ben vorig jaar naar, naar Vancouver geweest. En uh, wij hadden toen het briljante idee om een camper te huren in Amerika. Dat was dan iets goedkoper dan, dan in, in Canada. Uh, en kwamen erachter dat er uh, nog twintig tot dertig Nederlanders die, uh, die, die, die, die, die, diezelfde gedachten hadden. Uh, plus dat we vanuit de autoriteiten in, in Greenwich gevraagd zijn om eigenlijk daar een, een camping uh, op te zetten. Die hadden de beelden gezien van al die oranje mensen tijdens het, uh, het WK voetbal. Uh, nou ja, nou, daar konden we absoluut geen nee tegen zeggen. Bedoel, het, het, het, het organiseren zit ons in het bloed. Uh, en als je dan zo dichtbij de Olympische Spelen hebt... dan, uh, dan verwachten wij dat mensen dat toch een keer met me maken. Dus het is zo begonnen uh, met koepeltentjes in, in Portugal. Nu staan er VIP-tenten met uh, complete bedden van stijgerhout en gaan ze maar door. Waar eindigt het? Uh, nou ja, ik, ik hoop dat het niet eindigt. Het lijkt me heel mooi als uh, uh, alle andere toernooien waar we uh, in de toekomst de Nederlandse sporters gaan zien dat we daar uh, terecht kunnen. Uh, wat nu zo is, is dat we die, die 125 safari tenten die we zelf hebben ontwikkeld. Uh, nou ja, letterlijk van, van, uh, van hier morgen naar uh, Oekraïne gaan rijden. Uh, opbouwen. 18 juni worden ze weer afgebouwd. Door naar uh, Londen. Uh, ja, en dan uh, gaan we ze of opslaan voor, voor Brazilië 2014. Uh, of we gaan iets anders doen volgend jaar. Dat weten we nog niet. In ieder geval zijn ze te herkennen aan de kleur die u ook allemaal kent. Een bijdrage van verslaggever pas anders. De politieagenten die betrokken waren bij de filefuik... vorig jaar op de A2B op Koude... zijn door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachten. De agenten toen probeerden een benzinedief te stoppen en dat deden ze door een file te creëren. De verdachte reed in op de file, botste daarbij op de auto van de 35-jarige Amir die daarbij om het leven kwam. Geertruid van Wassenaar is advocaat van de nabestaanden van Amir. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat de betrokken agenten nu worden aangemerkt als verdachte, wat vindt u daarvan? Wat, wat vindt de familie daarvan? Nou, De familie die is opgelucht dat er, er nu in ieder geval een vervolgstap is gemaakt. ...en dat het besluit is genomen om de rol van de politie nog verder uit te diepen. Want wij spraken eerder met iemand van de politiebond... ...die zei dit is vooral bedoeld door het Openbaar Ministerie... ...om te zorgen dat de tegenstrijdige verklaringen op één lijn komen te zitten. Met andere woorden dat het Openbaar Ministerie nu makkelijker de waarheid kan achterhalen. Is, is dat ook uw idee hierbij? Nou, ik ben geen strafrechtjurist... En ik volg eigenlijk deze strafzaak terzijde omdat het voor de familie ontzettend belangrijk is om de waarheid te achterhalen En om te begrijpen waarom hun broer om het leven moest komen uh, om een benzinedief te vangen. Dat is hun grootste prioriteit. En uh, het enige wat hen bezighoudt is dat daar een volgende stap in wordt gezet. Maar of die strafzaak, uh, wat de uitkomst daarvan zal zijn en hoe dat zal gaan lopen, daar heb ik geen idee van. Nee, ik want... Want het openbaar ministerie zegt... het is niet gezegd dat ze uiteindelijk ook verdachten zullen uh, worden. We horen ze als verdachten en niet als getuigen. Dat onderscheid maken ze. Maar dat is wel iets wat voor de familie verschil maakt. Dat maakt zeker wel verschil. Want het betekent wel dat de politie nu niet meer alleen wordt gezien... als politie, als betrokkenen... maar toch ook wel degelijk als uh, per, uh, personen die wellicht invloed hebben gehad... en invloed hebben kunnen aanwenden om dit te voorkomen... En betekent dat dit tijdens het proces nog iets voor uw cliënten? Wat bedoelt u precies. Nou, maakt het voor uw cliënten nog uit uh, tijdens de behandeling van het proces... of het hier gaat om, om verdachten of, of getuigen? Of is dat meer een psychologisch iets? Ik denk dat laatste. Voor de zaak van mijn cliënten zelf uh, is er eigenlijk al lang een oplossing gekomen... in de zin dat er een financiële compensatie komt van het waarborgfonds Motorverkeer... Maar voor hen persoonlijk en in hun persoonlijk leven is het natuurlijk ontzettend belangrijk om die strafzaak te blijven volgen. En uh, te zorgen dat ja, de onderste steen boven komt en dat zij begrijpen wat er gebeurd is en waarom. En het is ook wel zo dat uh, de politie, dat de rol van de politie door hen, uh, ja, dat daar vraagtekens bij geplaatst worden. En dat zij wel willen dat het aan de kaak gesteld wordt en mij ook opdracht geven om... Daarvoor te zorgen voor zover het in mijn vermogen ligt. Die zaak volgen wij met u en met uw cliënten. Dank voor uw eerste reactie. Geert Ruid van Wassenaar. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. De zorgen over de Europese economie nemen toe. Op dit moment gaat het vooral over een mogelijke Euro-exit van Griekenland. Daarnaast zijn er grote zorgen over Spanje en Portugal. Maar hoe gaat het met België? Ook niet zo goed, zegt Economie-site Z24. België moet de komende jaren 11 miljard euro extra saneren, schrijft de site. NRC Handelsblad heeft vandaag een interview met de Belgische premier Elio Di Rupo in het katern de Wereld. Ook hij maakt zich zorgen over de Europese economie, maar toch heeft hij ook hoop. En een boodschap van optimisme, want als Europa wanhoop brengt... dan volgt opstand, waarschuwt hij. De Belgische premier heeft het in de NRC over conservatieve krachten die alleen bezuinigen bezuinigingen en liberalisering van de interne markt... als oplossing zien voor de crisis. Met als doel, denkt Rupo de afbraak van de sociale zekerheid in Europa. Omdat wordt gedacht dat die een zware last is. Hij wil vooral investeren in onderwijs, wetenschap en duurzame energie. De campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen... belooft keihard te worden. De Huffington Post meldt dat het campagneteam van Obama... een aantal video's in documentaire stijl heeft uitgebracht... om de vermoedelijke tegenstander... Mitt Romney neer te zetten als iemand die banen vernietigt... met de overname van bedrijven. Een van de filmpjes gaat over GST Steel... dat in 1993 werd overgenomen door Bain Capital... een investeringsmaatschappij van Mitt Romney. Binnen acht jaar waren alle 750 werknemers hun baan kwijt. Mitt Romney was deeply involved in the influence... that he exercised over these companies. They made as much money off it as they could families Dan Ruud van Nistelrooy die is wereldwijd trending topic op Twitter. Alle belangrijke sportmedia brengen het nieuws dat van Nistelrooy met pensioen gaat als voetballer tenminste. What a player, one of the best finishers in the game, zegt een Twitteraar die zichzelf transfer scoop noemt. Brilliant finisher, zegt een ander eveneens. Van Nistelrooy was dus een goede afmaker, vinden zij. En na zes uur een gesprek met Van Nistelrooy die afscheid heeft genomen. Tot slot, wat statistiek in de NRC. Nederland stelt steeds meer één gezinnen. Gezinnen die er sowieso anders uitzien dan tien jaar geleden. Meer ouders scheiden, gezinnen worden kleiner... en steeds minder ouders zijn getrouwd. Zoals in 2011, een kwart van de stellen met kinderen onder de vijf jaar... niet getrouwd. Twee keer zoveel als tien jaar eerder. Dan nog iets anders. Ieder uur stijgt onze levensverwachting met een kwartier. Dat klinkt, ja, dat klinkt vreemd, maar hmm. het is verklaarbaar met verschillende doorbraken op medisch gebied. Het betreffende artikel gaat over het herstellen van beschadigd erfelijk materiaal. Daarin krijgen wetenschappers meer inzicht. Maar uh, uiteindelijk is de conclusie, worden we toch niet onsterfelijk. Daar gaan wij even het komend uur over na... Denk Tim, dan worden we in ieder geval weer een kwartier ouder. Dus als wij een kwartier langer doorgaan, wat zou dat dan betekenen Wordt voor de gezondheid van de luisteraar? Dat is heel goed. Tot zo.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 Dat is de allerlelijkste plek van Nederland. De totaal verloedere Brinkman-passage in de oude binnenstad van Haarlem... het station van Zoetermeer of het verlaten en troosteloze winkelcentrum Stokhorst in Enschede. U heeft massaal gestemd. In de Slag om Nederland de uitslag. Met een lelijke prijs voor de lelijkste winnaar. De Slag om Nederland vanavond om 5:30 uur bij de VPRO op Nederland 2. Bij Hof Horneman Bankiers krijgt u nu een gratis aandeel.